7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentse. Ja, goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... opstandige VVD'ers in Roermond richten een nieuwe partij op. En op deze Prinsjesdag is er maar weinig vertrouwen in het huidige crisisbeleid. Ja, daar hoort u zo dadelijk meer over. Blijkt uit een NOS-enquête... waardoor Alth Megens van het NOS-journaal al meer over weet.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 Vandaag presenteert het kabinet de beleidsplannen voor komend jaar. Koning Willem-Alexander leest vanmiddag voor het eerste troonrede voor... over die onderzoeken van Ipsos en Prinsjesdag. Zo meteen meer met verslaggever Joost Vullings.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 De politie in Den Bosch heeft een man opgepakt voor een steekpartij... waarbij zondagavond een andere man zwaar gewond raakte. De arrestatie was kort na de uitzending van een opsporingsprogramma... bij Omroep Brabant, waarin beelden van de steekpartij waren te zien. De dader rende na het incident weg. In overleg met het OM besloot de politie om de camerabeelden te tonen... mede gezien de kans op herhaling. De vele tips leiden naar de verdachte man van 34 uit Den Bosch.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 De 34-jarige Aaron Alexis diende als reservist bij de marine... en werkte daarna als burger op de basis in Washington. Een kennis van de schutter zegt dat Alexis heel rustig was... dat je heel goed een biertje met hem kon drinken. Onduidelijk is waarom hij gisteren het vuur opende op de basis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 Maar volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur zou de reis betreurenswaardig en hoogst ongepast zijn. Het weer, de dag begint zonnig met een enkele bui. Later vandaag meer bewolking en regen, vooral in het zuiden. Het wordt zo'n 13 graden. Na vandaag knapt het weer geleidelijk op, wordt het minder wisselvallig en iets warmer. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB's, Kees Kwaks. Vooral flinke drukte al in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Op de A7 richting Amsterdam tussen de Avenhoorn en Weide ruim 8 kilometer. Op de A9, ook maar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Knoopend Velsen 7 kilometer. Er staat daar een auto stil op de rechte rijstrook. Het zorgt ook voor viel op de A22 vanuit Beverwijk. Bij Knoopend Velsen 2 kilometer. Veel Prinsjesdag natuurlijk vanochtend. Maar ook aandacht voor het wereldnieuws schakelen we straks met Damascus.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 360magazine.nl Maak uw medewerkers deze Kerst eens echt blij. Kijk op www.cadeaubon.nl. Het NOS Radio in journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 7 op deze 17 september. De derde dinsdag van september. En zo klinkt de stilte voor de storm. maakt zich op voor Prinsjesdag. De veegwagen hoort u rond het Binnenhof. Op naar folklore en politiek vuurwerk. Natuurlijk het debuut van koning Willem-Alexander. Zijn eerste troonrede in de Ridderzaal. En een miljoenennota met een ongekende miljardendans. Prinsjesdag 2013 is bij voorbaat al bijzonder. Maar... Niet bijzonder vrolijk. Politieke redacteur Joost Vullings in Den Haag, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want de Nederlander is bepaald niet tevreden, blijkt uit een enquête van de NOS. Wat nee. hebben wij uitgevonden? Nou, dat, dat uh, nou eigenlijk iedereen van mening is dat het kabinet de crisis alleen maar verergert. Dus 80% van alle Nederlanders. Uh, maar ga je dus kijken naar de coalitiepartijen, want meestal zie je in dat soort onderzoeken... dat dan de coalitiepartijen, de kiezers daarvan, uh, wat tevredener zijn over het kabinetsbeleid. Maar dat is ook zeker niet het geval. 89% van de PvdA-achterban vindt dus ook dat het kabinet de crisis verergert. En dat geldt ook voor 70% van de VVD-achterban...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 Nee, daar mag ik eigenlijk niet door, door verrast te worden. Maar er is nog iets leuks in het onderzoek. Dat wilde ik nog even vertellen, weet je, meer in de categorie opmerkelijk. Uh, ze hebben ook nog gevraagd naar de geloofwaardigheid van positieve prognoses. Mm -hmm. Dus wie geloof je uh, als er tegen je gezegd wordt dat het beter gaat met de economie? Nou, dan komt op zich. Er kiezen de meeste mensen voor het Centraal Bureau voor de Statistieken... voor de Nederlandse Bank. Dat is allemaal voorspelbaar, maar nu komt het. Maar 9% van de Nederlanders gelooft premier Rutte als hij zegt dat het beter gaat... En dat is net zoveel als de bakker om de hoek. Dat, ja, die hadden ze ook meegenomen in het onderzoek. Dus dat is niet heel veel geloofwaardigheid. En Diederik Samson heeft maar slechts 2% van de Nederlanders geloofd hem... als hij zegt van nou, het gaat echt beter met onze economie. En hij scoort zelfs... Uh, Slechter dan de buren. Oké, okay. hey, maar je zei net al... Um, ik verwacht niet verrast te worden door de inhoud van de noten. Er zal niks nieuws komen? Nou, er zit alles wel, wel een klein nieuwtje in. Uh, uh, maar uiteindelijk, uh, zeker voor binnenhofbewoners zoals ik... die het nieuws daar uh, iedere dag op de voet volgen... is al het nieuws natuurlijk al uh, bekendgemaakt. Dus ja, wat dat betreft uh, weinig verrassingen vandaag, denk ik. Tja, kun je er nog één keer voor ons doorlopen dan, uh, even Joost? Want waarom zijn we zo somber? Nou ja, we krijgen uh, eigenlijk kan je zeggen zijn drie soorten of drie categorieën maatregelen die we vandaag over ons uitgestort krijgen. Een eerste groep is, is, een, is een uitwerking van maatregelen uit het regeerakkoord van vorig jaar. En dan moet je vooral denken aan de bezuiniging die vandaag bekend wordt gemaakt als de bezuiniging op de kindregelingen, zoals de kinderbijslag. Dus vanaf 2014, vanaf volgend jaar, wordt die kinderbijslag stapsgewijs uh, verlaagd naar 192 euro per kind, ongeacht de leeftijd. En ook die verhogingen, bijvoorbeeld van de accijnsen, die vandaag worden aangekondigd, vloeien voort uit het regeringskort. En dan hebben we nog een groep maatregelen. Die komen voort uit dat pakket van uh, extra 6 miljard aan bezuinigingen, om het begrotings tekort enigszins in de hand te houden. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan de nullijn van de ambtenaren. En dan hebben we nog de investeringsmaatregelen, dat is de derde groep. Of eigenlijk beter gezegd maatregelen om anderen te laten investeren dan de overheid. En dan moet je denken aan zoals het mogelijk maken van belastingvrij schenken uh, tot aan een ton. Uh, en dat geld moet je wel in je huis of in je hypotheek stoppen. Maar voor een complete overzicht, nos.nl dossier Prinsjesdag en dat passen we de hele dag aan. Goed, Joost Vullings, we spreken je straks weer. Dat zal na acht uur worden. En we zijn natuurlijk ook in Den Haag. Mark-Robin Visser loopt daar rond met hem schakelen weer zo dadelijk. Waar het trouwens regenachtig is, dus mocht u nog willen vertrekken naar Den Haag... neem een paraplu mee. Wat iedereen had verwacht is gebeurd tijdens de ledenvergadering van de VVD in Hoermond... heeft een groot deel van de fractie zich afgesplitst Is zijn eigen partij begonnen. Met een voor de hand liggende naam. De Liberale Partij. Ook Jos van Rij, die wordt verdacht van corruptie, sluit zich bij de liberalen aan. Roel Pauw was erbij. Acht uur. De ledenvergadering van de VVD begint in café-restaurant De Ster. Gemoedelijke begroetingen, kopje koffie erbij. Geen tekenen van een naderend schisma binnen de partij. En de leden, ze hebben er wel zin in. We hebben ontzettend veel zin in de vergaderingen. Ja? Ja. Houdt u van vergaderingen? Dat niet, maar dit is wel een hele bijzondere. We ja, he? ja. zijn een fan van Jot van ja, Nou, het circus opruimen, hoor. Halverwege de vergadering komt fractievoorzitter Dre Peters naar buiten. om te vertellen hoe liberaal Roermond vanaf morgen verder gaat. 25 mensen stonden op de groslijst. 15 gaan er naar de nieuwe partij, 10 blijven bij de VVD. Ja, en van de huidige raadsleden, hoeveel gaan er dan? Bij? 7 van de 11 gaan mee naar de nieuwe partij, 4 blijven in de oude partij, oh, Wat is een nieuwe partij? Uh, liberaal, uh, liberale partij. De kern van het verhaal, laat ons hier in Roermond maar lekker onze gang gaan, hebben wij geen last van jullie daar in Den Haag en jullie niet van ons. Uh, wij laten ons niet meer gijzelen door Den Haag en wij gijzelen Den Haag ook niet meer. Den Haag hoeft nou niet geen zorgen meer te maken. We halen hun die zorgen weg dus en ze hoeven geen uitspraken meer te doen. Laat ons op, op, op ons gemak de stad van Roermond besturen zonder de bemoeienissen van Den Haag. En kan onze man... Jos van Rij, gewoon verder gaan met waar hij goed in is. Ja, het is niet zomaar politicus. Jos Verrij is de politicus die wij in Limburg... en altijd ook de vertegenwoordiger van Limburg in Den Haag is geweest. Die ook nog een potentieel risico vormt... omdat hij nog altijd verdachte is in een corruptiezaak. Ja, luister, dat, dat zien we dan wel. Zolang als niemand mij kan zeggen dat het een feit is... ik kijk niemand met de nek aan... geef mij nou een feit, maar er is niets, nog steeds niets. De scheiding die vanaf vandaag een feit is... zou daarom ook maar zo weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Maar het zou zomaar kunnen zijn alsof er een jaar... een uitslag is van het Openbaar ministerie... dat we weer... Eh, zo maar elkaar kunnen ja. zijn. Even lucht, even los van Den Haag, even los van Mark Rutte. Ik zou bijna zeggen, 95% is boos en teleurgesteld. Niet alleen op Rutte, maar ook op andere bewindsvoerders. En dan Van Rij zelf. Als je denkt dat hij blij is met deze oplossing... en dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen... de lijst van de liberale partij mag duwen, dan heb je het mis. Ja. Op zo'n dag als vandaag kun je niet opgelucht zijn. nee. nee. Het is toch pijnlijk, zoals ja, dat, het gaat? Nee, natuurlijk. Een aantal mensen in Den Haag hebben weggedreven in de VVD Roermond. Dat is heel jammer. En u heeft... Dat was het niet nodig geweest, want het grondrecht om iemand zich kandidaat te stellen bij de verkiezingen. Dat mag je toch niemand afnemen? En nu hebben de liberalen in Roermond even de handen vrij, omdat ze hun eigen partij hebben gesticht. Nee, de handen vrij, die hadden de handen altijd al vrij. Want dit is uniek wat er is gebeurd. Ik had liever gehad dat de afgelopen vrijdag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 14 jaar laten zien, die hebben daar volste vertrouwen in. En onze verslaggever in Den Haag, Wilma Borgman... heeft meer nieuws over deze afscheiding in Roermond... en ook wat dat betekent voor de landelijke VVD. Later meer dus. Wordt druk op de weg vanochtend. Kees Quarks met de ANWB. Ja, kilometer 40 hebben we nu te pakken. Het meeste drukt in de regio's Amsterdam en Rotterdam. De opvallende zaken zijn de A9 Alkmaar Amstelveen. Die heeft een tijdje een auto stilgestaan. Er staat 9 kilometer tussen Akersloot en Knoopend Velzen. En een vrachtauto die stilstaat op de A12. Utrecht, Den Haag, bij Gouda. 2 kilometer file. De rechte reis nog is daar dicht. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Chris Berry en Pickerside met Coming Back Home. Terwijl het soebatten over wat wel en niet in de VN-veiligheidsraad-resolutie voor Syrië moet staan, gaat de burgeroorlog door. Ook in het relatief veilige Damaskus ondervinden ze daar de gevolgen van. Arabist Leo Kwarten is op dit moment in de Syrische hoofdstad. We hebben nu contact met hem. Meneer Kwarten, goedemorgen. Goedemorgen. U was twee jaar geleden voor het laatst in Syrië. Hoe is het om daar nu weer te zijn? Ja, het is allemaal heel anders. Het is een enorm verschil met uh, twee jaar geleden. Toen was zeg maar, de, de, de, de opstand was net uh, begonnen. En, en je merkt in, in Damascus eigenlijk vrij weinig ervan. En nu is dat natuurlijk heel anders. Dus uh, grote delen van het land zijn onder de bestuur van de, van de rebellen. En ook uh, Damascus daarvan dat natuurlijk ook een uh, aantal buitenwerken uh, in handen van uh, de oppositie. Dat betekent dat ze ja, in de maskers zelf allerlei veiligheidsmaatregelen nemen... en uh, om te proberen te voorkomen dat hier ook uh, bomaanslagen plaatsvinden. Dus uh, grote delen van de stad zijn afgezet. Er is veel checkpoints. Uh. Ja, het is een uh, vreemde sfeer van uh, de ene kant. Het is uh, gewoon net zoals anders. Hè. Er zijn ook gewoon winkels open en coffeeshops zijn open. En, uh, internet doet het nog allemaal. Aan de andere kant heb je toch een soort van vreemde spanning. Het is ook heel vreemd... Uh, stil eigenlijk in Damascus. omdat er zoveel uh, straten afgezet zijn... Uh, is, heb je niet de gewone drukte. Normaal gesproken is het een hele ja, grote vervuilde stad. Veel te veel verkeer, iedereen toetelt. En uh, tegenwoordig, ja, je hebt uh, heel, heel weinig ver verkeer eigenlijk. En dat is meer omdat de, de stad uh, af afgezet is voor ver ver verkeer... dan dat er minder auto's zijn. Oké, okay. en, en hebben de mensen in Damascus een idee van de oorlog... die zo uh, hevig woedt in de rest van het land? Ik bedoel, de kranten staan er vol van, van, van wat er niet allemaal plaatsvindt in het land. Of dat weten we niet. De, het bewind van alle kranten hier, die zijn in handen van de, van de overheid. Ge, Gelieerd aan de overheid. Die spreken van over overwinningen en dat het allemaal, allemaal goed, goed gaat. Maar natuurlijk is dat zo. Je hoort ook in de verte vaak uh, donder van uh, bom, bombardementen in de, de buitenwijken van uh, Damascus. Soms mm -hmm. is dat niet zo. Soms heb je weer hele, hele felle be bewegingen. Dus uh, dat, ja, natuurlijk is, is de oorlog nog steeds. En je hebt ook mensen die, uh, ja, in die in die wijken wonen, of woonden, maar dan in het centrum wat onder uh, de, de bestuur staat van het regime uh, werken. En ja, die kunnen niet heen en, heen en weer reizen. Die moeten, mo moeten verhuizen naar andere delen van, van de stad. Dus uh, nauwelijks verkeer eigenlijk tussen die delen die in handen zijn van de, van de rebellen en dat deel van Damascus wat in handen is van het regime. En, en kunt u vrij reizen? Kunt u overal heen? Nou ja, uh, ik ben nog niet zo lang. ik, uh, ja, ik, uh, zou ik, ik uh, nee, het is eigenlijk zoiets anders. Wat ik al zei, het is een hele, hele, normale sfeer hier. Het is niet dat je als, als buitenlander eens opvalt en uitgepikt wordt. Uh, dat is absoluut niet zo. Het is eigenlijk net zoals twee jaar uh, geleden in de Damascus. Maar het is een, uh, een soort van schijnveiligheid. Ja. Hoe denken de Syriërs over de Syriërs in Damascus dan? Hoe denken zij over het afwenden van de Amerikaanse aanval? Ja, eigenlijk horen de mensen niet zo heel erg veel over. Het is al een hele grote ellende in Damascus en je moet ook nagaan dat hier ook in Damascus zelf uh, ja nodige bomaanslagen zijn uh, geweest en waarschijnlijk ook nog wel zullen, zullen komen. En die aanval, ja, die, die kwam er in feite ook nog bij. Ze zien eigenlijk het hele idee van dat die aanval afgewend is en dat er nu een soort van, uh, van overeenkomst is tussen de Russen en Amerika over die chemische wapens van Syrië. Dat nu uh, zeg maar, de rest van die, van die burgeroorlog misschien ook nog wel uh, een soort van op oplossing krijgt. Iedereen heeft het over dat er misschien toch een politieke oplossing komt en dat het misschien toch allemaal be beter wordt. Maar ook dat is een soort van van hoop, ja, moet je het zeggen, die ook een beetje bij, bij Syrië hoort. De hoop dat het altijd. Wordt maar uh, de, de twee zaken zijn eigenlijk los van elkaar. Dat die chemische wapens, dat die uh, op termijn wellicht hè, met medewerkers van Syrië opgedoet worden, dat is iets anders. Dat er een einde komt aan, uh, aan, aan de burgeroorlog. Ja. mensen die klampen eigenlijk zich vast aan, aan, een, aan een kleine hoop van nou, als die Chemische wapens opgeruimd worden, dan, dan komt er misschien ook tot een, tot een soort van oplossing in dit land. Ja en daarover gesproken, meneer Kwarte, als we inhoudelijk inzoomen op het akkoord dat gesloten is... Um, ja, dat akkoord staat of valt bij de medewerking van het regime van Assad... het ontmantelen van de chemische wapens. Denkt u dat het regime volledig zal meewerken? Nou, ik denk dat het uh, re re regime zozeer op de zat van de Russen... dat wanneer de Russen dat willen en de Russen dat eisen... dat ze eigenlijk geen andere kant op kunnen. En er is nog iets... Um, Doordat die chemische wapens in Syrië zijn dat de burgeroorlog is in het land, betekent dat dat die chemische wapens ook in hand kunnen vallen van de rebellen. Nou is het zo dat de regering van Syrië eigenlijk een soort van uh, gelegenheid krijgt om aan te geven van wij willen best wel meewerken met het opruimen van de chemische wapens. En eigenlijk daarmee een boodschap zenden naar het westen van kijk, mag ons niet... Uh, niet erg leuk vinden, het uh, bewind van, van Assad... maar aan de andere kant kunnen jullie wel met hem praten. En we zijn wel nee. bereid om mee te werken. Het is eigenlijk een soort van expositie in uh, goed gedrag... aan de, van de kant van het uh, regime. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen van... ja, het kan nog veel slechter in Syrië. Met ons kun je uiteindelijk nog praten. Met ons kun je uiteindelijk nog zaken doen. God. Leo Kwarten, Arabist. Fijn dat u uh, vanuit Damascus even bij ons in de uitzending wilde komen. Oké, okay. graag gedaan. Vijf voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio In Journaal en het is Prinsjesdag. U heeft dat gemerkt. Mark Robin Visser is in Den Haag. U hoort hem lachen. Ja. Hij smeerde Ron net nog een stropdas aan. Ja. En waar ben je nu? Ja, nou, voor het paleis. En ik heb mij laten vertellen, maar ja, ik weet het natuurlijk niet dat dit, waar ik nu op dit moment sta, dat dit de beste plek is, heren. Dat klopt. Dat klopt, dat wordt bevestigend beantwoord. Dat klopt. Ik sta, voor mij, ik sta voor de dranghekken en de twee heren die staan tegenover mij. Zij leunen met hun uh, onderarmen op uh, de dranghekken. De linker meneer heeft een oranje gebreide trui aan met daarop het, het wapen. En allerlei buttons met uh, Willem-Alexander en Beatrix. En, nou, van, allemaal van het Koninklijk Huis. Ja, inderdaad. Ook en één speldje nog, wat is dat? Een speldje dat is de, van inhuldiging van, van uh, Willem-Alexander. Aha. En, en dan staat er naast, u heeft alleen maar een regenjas aan. Maar dan wel een oranje. En wel een oranje regenjas, ja. En een hoedje. En een oranje hoedje. Het is toch ook wel weer heel carnavales. Ja, toch? het vlaggetje en de toeter nog. Ja. Maar voor de rest uh, zijn, we, zijn we compleet à la à jullie, Corrie -vonk. Jullie zijn compleet. Zeg, nu gaat het verhaal dat er al jaren een soort vete tussen jullie beiden is. Vete? Ja, dat zou het niet hè? willen noemen. Nee, maar dan wel wat, er is nou, wel wat. Uh, wil ik wil zie de... het aan jullie lichaamshoudingen uh, ook nu uh, ineens. Uh, nou, <laughs> dat valt wel mee. <laughs> maar uh, wil, wat is er aan de hand? We... Nou, we willen alle twee heel graag de eerste zijn. Ah. En het ene jaar wint Wil en het andere jaar win ik. Volgens mij heb ik u als eerste gezien vanmorgen. Klopt. Ja, klopt. Dat klopt. Nou, gefeliciteerd. Dan is deze eerste Prinsjesdag van Willem Alexander. die pakken ze hier niet meer af. Nee, dat, uh, dat klopt. <laughs> Vertel even waarom dit nou precies waar we nu staan... waarom dat de beste plek is. Want jullie hebben zicht op het paleis... En en de en de, en de uit, hoe ze naar buiten komen? Precies, je, je ziet hier heel goed uh, het, het aanrijden van, uh, van, van de koetsen. En, het, en je kunt als de koets net gunstig staat en dat, dat wil nog wel eens verschillen, maar dan kun je heel goed uh, voor het, de, de eerste glimp opvangen van de kleding van de prinses en de koningin. Is dat het, de kleding is dat voor u ook belangrijk? Uh, nu wel, ja. Vroeger was dat het. Uh, ging ik er al vanuit van het is blauw. 19 keer was bij, ja. uh, bij koningin oh. Beterich was het blauw. Dan stond hier ook al van ze zal wel blauw dragen. Eh. Wat jaren jaren dat? Nou nee, ik, ben blauw, ik vind blauw mooi. Ja? Ja. Maar jullie hopen nou misschien stiekem op wat anders? Ja, ik weet het niet. Ik, ik bedoel, um, er zijn ook nog andere omstandigheden... waardoor ik denk dat het niet al te... Uh, Fleurijk. Uh, te en te En de omstandigheden, en, daar bedoelt u mee... Ja, het overlijden van de broer van, van de koning. Dat, dat, dat ik denk... Ja, ik weet niet. Dit is natuurlijk een staatsrechtelijk iets. En ik denk... Ja. De, de, de, ze zullen daar... Maar ik denk toch wel dat... Ja, ja. Het zou me niet verbazen als daar ook iets in, in doorklinkt. Nou, we zijn benieuwd, hè? Ja, inderdaad. Wij zijn benieuwd. benieuwd. Wij wachten het af. Ja. Hier. Voor het paleis. Vol spanning. Ik wens jullie een mooie dag. Dank je wel. Tot later. Dag. Ja. Ja. Okay. Mark Robin. Hij loopt verder door Den Haag. U hoort hem zo weer. Dank u wel.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 De scheuring van de VVD in Roermond is definitief. Fractieleider Peters richt een nieuwe partij op... en de meerderheid van zijn fractie gaat met hem mee. Ze gaan verder onder de naam Liberale Partij. Ook Jos van Rij, die wordt verdacht van corruptie... sluit zich aan bij die Liberale Partij. Politie in Den Bosch heeft een man gearresteerd voor een steekpartij... waarbij zondagavond een andere man zwaar gewond raakte. De arrestatie was een paar uur nadat beelden van de steekpartij... te zien waren geweest in een opsporingsprogramma bij Omroep Brabant. De vele tips leiden vervolgens naar de verdachte... is dus een man van 34 uit Den Bosch. En het duurde wat langer dan vooraf gedacht, maar vannacht is het dan toch gelukt. Voor de kust van Italië is de Costa Concordia overeind getrokken. De komende maanden wordt het schip gestabiliseerd. Daarna kan het worden weggevoerd om te worden gesloopt. De Mexicaanse badplaats Acapulco is door noodweer volledig van de buitenwereld afgesloten. Honderdduizenden mensen, onder wie zo'n 40.000 toeristen kunnen de stad niet uit. Komt door overstromingen en aardverschuivingen. Door dat hevige noodweer daar kwamen de afgelopen dagen al zeker 34 mensen om het leven. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Ben Langkamp, Goedemorgen. Goedemorgen. Houdt uh, de Gouden koets het een beetje droog vandaag, denk je? Nou, dat wordt een beetje afwachten, sowieso natuurlijk. Maar er trekken een aantal buien op dit moment al over de kustprovincies. En ook in Den Haag is er vanochtend al wel een enkele bui gevallen, denk ik zo. En in de loop van de dag gaan die buien ook weer verder toenemen. In het oosten is het op dit moment op de meeste plaatsen nog droog. Maar ook daar gaan buien vallen. En die buien, ja, die kunnen soms vrij hevig uitpakken met veel regen. Dus dat het droog blijft in Den Haag, dat nee. durf ik te betwijfelen. Dat denk ik ook, Ben. Dank je wel voor... Voor nu. Verkeersinformatie naar de ANWB. Kees Kwaks over al die andere koetsen. Ja, ja precies. Nou, voorlopig staan ze nog netjes in de rij. regel reguliere ochtendpits. <laughs> uh, de A4 richting Amsterdam. Een aanrijding. En dat zorgt voor vida voor Schiphol tot aan knooppunt Nieuwe Meer. 4 kilometer. Naast een van een pechgeval nog altijd op de A9 Alkma Amstelveen. 5 kilometer vanaf Akersloot tot Beverwijk Oost.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio Injournaal. Zeker dertien mensen zijn gisteren om het leven gekomen bij de schietpartij op een marinebasis in Washington. Omstanders beschrijven wat er gebeurde. As we were uh, the fire alarm went off first and uh, I was on the phone and somebody came on my desk and said, hey, this is not a fire alarm. Somebody has been shot in the building. So we went around trying to try get people out of the building. And as we were exiting the back door, um, he we noticed him down the hall. He stepped around the corner. We heard shots. En as he came around the corner, he aimed his gun at us and he fired at least two or three shots in the building. What did the shot sound like? It was like pow pow. pow. En in a few seconds it stopped en dan it pow, pow, pow, pow. So we just ran. De FBI heeft de schutter die omkwam bij het vuurgevecht inmiddels geïdentificeerd. Gaan we maar naar Washington, naar correspondent Ryan Hermelijn. Ryan, wat weet jij inmiddels over de schutter? Nou, het gaat om de 34-jarige Aaron Alexis uit Texas.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 Nou, toen hij eenmaal in een van die gebouwen zat... haalde hij ineens zijn semi-automatisch geweer tevoorschijn en begon hij uh, in het wilde weg te schieten. En heeft zijn ontslag uh, destijds iets met uh, deze schietpartij te maken? Kortom, Ryan, wat is zijn motief? Nou, volgens een vriend uh, is dat wel zo. Die zegt dat hij ruzie had met het bedrijf... dat hem had ingehuurd over achterstallig loon. Maar dat is nog in zijn geheel niet bevestigd door de politie. Uh, de FBI laat weinig los... Maar dat kan ook zijn omdat ze het gewoonweg niet weten. Uh, de FBI heeft in ieder geval het publiek opgeroepen om alle informatie over deze schutter uh, uh, te delen. Waar hij uitging, uh, met wie hij contact had. Om dat in ieder geval te delen met de politie. Ze dus benadrukken dat er geen uh, concrete aanwijzingen zijn voor terrorisme. Maar het wordt op dit moment ook nog niet uitgesloten. Er was er gisteren lange tijd sprake van meerdere schutters. Het gebied werd ook afgegrendeld. men was daar nog naar op zoek? Is er nou enige duidelijkheid over? Ja, er was heel veel verwarring over. Eerst was de politie op zoek naar twee andere schutters. Het zou gaan om een blanke en een zwarte man... die zich verdachten zouden hebben gedragen op beelden van bewakingscamera's. Toen bleek ineens dat het alleen nog de zwarte man verdachte was. En vanavond laat zei de politie bijna zeker te weten... dat de schutter toch echt alleen is gehandeld. Nu is dit natuurlijk de zoveelste schietpartij... De massale schietpartij in de Verenigde Staten. Merk je dat de discussie opnieuw is opgeleid rond wapenbezit? Nou, daar is het nu in ieder geval nog te vroeg voor, maar het is wel inderdaad uh, de grote vraag of dat de komende dagen gaat spelen. Opvallend is in ieder geval wel dat de dader een paar van die wapens niet zo heel lang geleden hier in de staat Virginia uh, legaal zou hebben gekocht. Die is dus overal tussendoor gegript. En je hoorde president Obama ook wel in een eerste reactie uh, bijna hard opzuchten, niet weer een schietpartij... Nou, we weten dat hij na de schietpartij in Newtown, waarbij toen twintig kinderen zijn omgekomen, toen heeft hij geprobeerd strengere wapenwetten door het congres te loodsen. Dat lukte niet, door verzet van de Republikeinen, maar ook de machtige wapenlobby hier. Het is niet de verwachting dat deze schietpartij ineens wel zal leiden tot veranderingen in het Amerikaanse wapenbeleid. Maar dat moet de komende dagen in ieder geval blijken. Dankjewel. Ryan Hermerlijn vanuit Washington. Na nou, de sport, Geo Lippus, goedemorgen. Goedemorgen. Otman Bakkal keert terug bij Feyenoord. Middenvelder, twee jaar geleden speelde hij al een seizoen voor Feyenoord. Stekend een contract voor één jaar. Hoe, hoe kan dat, Gio? Ik dacht dat de transfermarkt gesloten was. Ja, maar hij is transfervrij. Hij heeft zijn contract bij Dynamo Moskou zelf laten ontbinden. Ja, en dan mag je als speler gewoon gaan en staan waar je wil. Dus te, dan, dan is dat hele transfervenster... dat inmiddels gesloten is, dat, dat geldt dan helemaal niet meer. En uh, dat geeft wel aan van hoe wanhopig uh, Otman Bakal zelf is. Uh, hij heeft uh, in Moskou nauwelijks gespeeld. Aangetrokken door een, uh, door een trainer die daarna uit het beeld verdween. En uh, de volgende trainer zag hem gewoon totaal niet staan. Zodat hij uh, nauwelijks gespeeld heeft. Hij heeft wat bij de tweede... Elftal meegedaan. Ja, en op dat moment dan, dan kwijn je toch wel weg. Terwijl hij een aantal jaren geleden bij Feyenoord... toch wel uh, behoorlijk uh, dominant aanwezig was. En nu toch heel graag weer terugkeert uh, nou ja, op het oude nest. Hoewel hij daarvoor natuurlijk ook bij PSV heeft gevoetbald. Dus uh, wat dat betreft... Uh, het, het, het, het is geen Feyenoorder in hart en nieren... maar hij heeft er wel twee hele goede seizoenen gehad. Dus uh, vandaar dat hij heel graag weer terug gaat. Ja, en eigenlijk zeg je Geo, als Bakal zo'n draai kan vinden bij Feyenoord... dan is het een, een leuke koop. Dat denk ik. Uh, Dan denk ik gewoon dat ze wel heel erg blij kunnen zijn met, uh, met hem. Want uh, ja, uh, blijkt toch wel. Hè, afgelopen weekend ook weer 3-3 tegen NEC. Het draait allemaal nog niet echt helemaal lekker. Uh, dus, dus, dus ik denk dat ze met hem erbij uh, in ieder geval weer wat, wat, wat meer ja, body hebben. Zoals Koeman dat zo graag wil. Dan de Champions League begint weer morgen. Ajax natuurlijk pas tegen Barcelona. Maar vanavond onder andere Real Madrid, Calatasaray. Wat wordt dit voor een Champions League seizoen? Het, het lijkt allemaal heel zwaar te worden. Ja, het wordt verschrikkelijk zwaar. Kijk, als je even een dagje verder vooruit kijkt... inderdaad naar, naar Ajax, dat dan woensdagavond moet gaan spelen. Ik pak net het AD ook erbij. Daar staat dan voorop, als het maar geen 7-0 wordt... Ja. Uh, waar stopt de teller? Uh, dan wordt er eventjes op een rijtje gezet... wat spelers van Barcelona op dit moment uh, moeten kosten. En ja, dan zet daar dan een 7 Ajax tegenover. Uh, ook uh, voorpagina van, uh, van de sportkrant uh, van het AD. Uh, Messi 250 miljoen, Iniesta 200 miljoen... Nijmar 100 190 miljoen. Nou, Zet daar Ajax tegenover. en dan er staat erbij. Er is maar één ding wat er tegenover kan staan. En dat is lef. Uh, dus tegen het grote geld. Ja daar kun je verschrikkelijk weinig uh, tegen doen. En uh, ja als ik een andere krant erbij pak. De Volkskrant. Uh, die, die, die gooien het dan op de trainerscarousel. Uh, uh, in, de, in de Champions League. Uh, alle grote trainers die bij die verschillende clubs werken. Nou misschien is dat wel het enige waar Ajax. Uh, toch langzamerhand. Een klein beetje na mee gaat maken. Want als je dus in Barcelona gaat vragen. Uh, wie kennen jullie? Ja dan uh, kennen ze. Uh, uh, daar kennen ze Frank de Boer, dat is eigenlijk de enige... <laughs> ja. uh, en, en Bojan natuurlijk, hè, want die komt daar vandaan... maar goed, die ging daar ook niet echt heel vrolijk uh, weg. Dus uh, uh, dat zijn eigenlijk de enige twee namen die ze kennen. Het geeft wel even aan van hoe ongelooflijk groot... en, en commercieel uh, en machtig dat hele Champions League verhaal is geworden... en hoe verschrikkelijk klein wij daar eigenlijk in zijn... Groot en machtig, dan denk ik aan Chris Horner. Uh, Gio, daar wil ik het even met je over hebben. Want uh, we hebben het al vaak gehad over horner en um, ja, verdachtmakingen over dopinggebruik. En dan was die gisteren opeens even zoek. Uh, ja, maandagochtend verhaal, Waren ze zijn schuld om. Wat, wat was er nou aan de hand? Nou ja, kijk, hij was uh, uh, na afloop van de Vuelta uh, besloot USADA, dat is dat Amerikaanse antidopingagentschap. Uh, die wilde nog graag eventjes een hematocrit laten uitvoeren. Dus uh, gewoon de bloedwaardes van Horner even laten testen. Mm -hmm. uh, en uh, die hebben daarvoor een, een, een Spaans antidopingagentschap ingeschakeld. Uh, Horner had op zondagochtend, dus voor de start van de laatste etappe. had hij keurig via de e-mail doorgegeven aan Jusada. Eh, ik ben op maandagochtend, ben ik niet in het hotel van de ploeg, maar ik ben met mijn vrouw in een ander hotel eh, nou ja, en daar is iets misgegaan in de communicatie tussen Jusada en die Spaanse autoriteiten die dat moesten gaan onderzoeken. Die stonden dus voor de verkeerde deur, zijn daarna nog naar een ander hotel gegaan, ook daar ging Chris Horner en wat ze toen hebben gedaan, en dat, ja, dat, dat, dat kun je toch echt wel een blunder noemen, dat is huppakee, meteen de wereld ingeslingerd, Chris Horner heeft een dopingcontrole gemist, hij is onvindbaar. Maar de arme ja, ik wou bijna zeggen, lag Prins heerlijk met zijn vrouw in een bed ergens in een hotel. Die kon er ook <lacht> iets aan doen. En hij, toen, heeft, toen heeft Horner en zijn ploeg radiocheck die hebben toen uh, meteen tegenactie ondernomen. Die dachten, oké, okay, als jullie met mijn privacy zo omgaan... dan gooi ik meteen het mailtje aan USADA... en de bevestiging van dat mailtje gooi ik meteen ook op uh, internet. Dus uh, we weten nu ook precies in welk hotel die sliep... Uh, welke kamer hij sliep... en dat die tussen zes en zeven ochtends gecontroleerd worden. Want dat moeten topsporters doen. Hè. Je moet een slot aangeven een tijdslot waarbij je gecontroleerd kunt worden. Dus hij heeft gewoon alles volgens de regels gedaan. Maar het geeft wel een beetje, laat ik heel eerlijk zeggen... de, de, de hysterie aan soms uh, die, die dan ook weer rond dit soort verhalen gaat gelden. Want ja, gisteren uh, de sociale media die ontplofte ze ongeveer... over dat hele verhaal met Horen van... zie je wel, mm. dus toch onvindbaar, uh, onbetrouwbaar. Kijk, we hebben er natuurlijk veel over gesproken... maar ja, je moet dat toch genuanceerd in blijven. Je kunt vraagtekens zetten bij Horner. Maar aan de andere kant, uh, ja, dit verhaal was, was echt een, uh, een hoax. Ja, we moeten ons wel bij de feiten houden. Zo is dat. Dat is het. dank je ik kon gelukkig nog even blijven liggen gistermorgen. Kees Kwaks met de verkeersinformatie deels in de regen. De aanrijdingen die spelen zich vanaf vanochtend af in de regio Amsterdam. Op de A1 vanuit Amersfoort nu 4 kilometer bij Muiden-Oost. De rechte rijstrook is dicht. We hadden een ongeluk op de A4, daarna richting Amsterdam bij Sloten. Daar staat nog 2 kilometer, maar zijn wel alle rijstroken weer op. Dit is tot half 10 het NOS Radio 1-journaal. Along with his soul and his love hoorde u met Holt Me Het is twaalf uh, minuten voor acht. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik vroeg u eerder vanochtend wat, uh, via Twitter... wat uw associaties zijn bij Prinsjesdag. Daar komen leuke reacties op. De dag dat je salaris is gestort... en je weet dat de cola vorige week duurder is geworden. Het uh, Prinsjesdag. Een carnaval aan hoedjes, zegt uh, weer een ander. Koets, hoedjes en in slaap vallende bewindslieden. En daar alle begrip voor hebben. Leden van de staten-generaal...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 Dat is natuurlijk ook de dag van de troonrede. En zo deed Beatrix het, haar eerste keer, met een verwijzing naar haar moeder. En dit jaar mag de koning Willem-Alexander hem voor het eerst gaan uitspreken. Charlotte Brandt is onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en zij is hier te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er zat een persoonlijke verwijzing in van Beatrix in haar eerste troonrede. Zal de koning dat ook doen, denkt u? Nou, ik verwacht het wel. Ook als je kijkt uh, naar de troonredes uh, voor Beatrix... van uh, Juliana en Wilhelmina zag je dat heel duidelijk. En vooral bij uh, Juliana en Wilhelmina... die werden ingehuldigd en beëdigd vlak voor die troonrede. Vlak voor die eerste troonrede. En zij verwezen heel expliciet naar dat moment van de inhuldiging. En uh, Juliane verwees ook naar het 50-jarige regeringsjubileum van haar moeder, Willemina. Dus ik verwacht dat Willem-Alexander op een of andere manier of zal verwijzen naar zijn inhuldiging of naar zijn moeder. Nou, dat kan, een persoonlijke nood. Tja. Even naar de associatie rond Prinsjesdag. Ik noemde er net al een aantal van luisteraars... die daarover mee hebben gedacht. De carnaval en hoedjes kwam langs uiteraard... in slaapvallende bewindslieden. Er is ook iemand die zegt... het is een folkloristische toespraak uit de tijd... dat er nog geen internet, televisie en radio bestond. Klopt die associatie? Snapt ja. u die? Ik snap zeker dat mensen dat, uh, dat soort associaties hebben. Maar als we kijken naar de oorsprong van Prinsjesdag... dan is het eigenlijk iets heel anders. Prinsjesdag komt eigenlijk de naam uit de 18e en 19e eeuw... en uh -huh. dat verwijst naar de verjaardagen van de prinsen van Oranje, de stadhouders... toen wij nog geen monarchie waren. En uh, pas veel later, uh, aan het einde van de 19e eeuw... is het ook gaan verwijzen naar het moment dat de koning uh, naar Den Haag kwam... om uh, jaarlijks de staten Generaal te openen. En dan een reden hield, de troonrede. Ja, en dan gaan we dus horen in die troonrede... Dat de traditie wat, wat de regering van plan is. Hè? Hoe men denkt, wat de visie is. Ja, dat is zeker. Het is eigenlijk uh, een toestand van het land... waarin wij op dit moment verkeren. En uh, wat de regering wil gaan doen... Ja, en hoe zo'n troonrede eigenlijk tot stand komt. Um, nou ja, dat begint eigenlijk al heel vroeg. In augustus uh, stuurt de minister-president een brief naar alle ministers. En uh, zij moeten dan een soort van ingrediënten aanleveren voor de troonrede. Nou, en natuurlijk is de troonrede een zeer lastig genre. Uh, het is politiek erg gevoelig. En nou ja, natuurlijk zoals het in Nederland is... Uh, de, de koning is onschendbaar en de ministers zijn verantwoordelijk. Dus je wilt ook niet dat de koning uh, iets zegt wat politiek heel gevoelig ligt. Nee. Ja, dus het is een erg moeilijk uh, stuk en er wordt veel aan geschaafd. En uh, ja, alle ministers willen natuurlijk dat er iets van hun departement uh, inkomt. Uh, dus uh, dat kost uh, heel wat tijd. En, en hoe bijzonder is deze eerste Prinsjesdag van Willem-Alexander... als we specifiek daarnaar kijken? Want het is bijvoorbeeld lang geleden dat een koning de, de troonrede las. Hè? Ja, dat is zeker waar. Het is uh, zelfs 126 jaar geleden dat uh, de koning de troonrede las. Uh, ja, het is eigenlijk een dag vol uh, nieuwigheden. Want we hebben ook een, uh, uh, de koningin, koningin Maxima... die komt nu naast uh, Willem-Alexander te zitten. Nou, Dat is al vrij uniek. Dus er komt ook een tweede troon? Ja, inderdaad. Want de koningen Willem 1, 2 en 3 namen hun vrouwen nooit mee naar, uh, naar dit soort festiviteiten. Er is één geval bekend uh, eind 19e eeuw, waarin koning en Sofie de vrouw van koning Willem III in de loge toekeek hoe haar man sprak. Vanuit de loge mocht ja, het. Mm -hmm. Ja, toen was het nog in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer werd het toen gehouden. Nou ja, en verder wat nieuw is: we hebben natuurlijk een nieuwe uh, voorzitter van de verenigde uh, uh, de vergadering van de verenigde uh, uh, kamer. Uh, dat is natuurlijk Ankie Broekers-Knol. We hebben een nieuwe uh, voorzitter van de commissie van in en Uitgeleide. Uh, Anouska van Miltenburg. Uh, dat is allemaal uniek en um, nieuw en um, ja. Daarnaast is het natuurlijk zo dat voor het eerst eigenlijk een uh, vorst spreekt... een mannelijke vorst spreekt in de Ridderzaal. Want voorheen was uh, Prinsjesdag uh, en de troonrede niet op de, in de Ridderzaal. Het is eigenlijk pas in 1904 het geval. Ja, precies. En een, een nieuwe man dus, hè? een nieuwe koning. Uh, de premier, want u geeft net al aan... dat moet in, in samenspraak ook gaan. geeft al aan, dat zijn allemaal verschillende stukjes. Dus de spontaniteit wordt dan ook wel een beetje... uit zo'n troonrede geschreven. Denkt u dat het nog zal helpen dat er twee relatief jonge mannen zijn die zich er nu over buigen. De premier en de koning. Nou, ja goed, we zagen natuurlijk bij Beatrix... die uh, ook met Lubbers veel heeft samengewerkt... dat dat ook zoals van generatiegenoten waren. En dat ging heel goed samen. Dus wellicht is het een uh, voordeel dat ze elkaar uh, ja, misschien wat meer kunnen vinden. En uh, nou ja, op de laatste versies worden natuurlijk... en de concepten ook, ook door de koning gezien. En die worden heel goed gelezen. Want ja, de koning moet het uiteindelijk voorlezen. En als die over moeilijke woorden struikelt... ja, dat is natuurlijk geen gezicht. Nee, nee, Marco Robin Visser vroeg zich net al af... of die gisteravond in bed nog even geoefend. <lacht> ja nee. maar het maximaal, ja. Vast. Charlotte Brandt gaat natuurlijk meeschrijven, meeluisteren en meekijken. En gaf een toelichting. Hartelijk dank voor de Gaan komst. Graag gedaan. Het NOS Radio en media overzicht Navy Yard Victims Identified. Zeven van de slachtoffers van de schietpartij in Washington zijn inmiddels geïdentificeerd. Dat staat groot op de voorpagina van de Washington Post. Ze waren tussen de 46 en 73 jaar oud. In totaal zijn er 13 doden, inclusief de daderen. En acht gewonden. Twee prinsjesdag primeurs zijn er vandaag in ieder geval. Daarover bericht RTV West. Koning Willem-Alexander is de eerste koning die in de gouden koets naar de Riddelzaal rijdt. Hoorde u natuurlijk ja, al? En Maxima is dus de eerste echtgenote die in de ridderzaal bij de vergadering van de Staten-Generaal aanwezig is. Dat gebeurde in de 19e eeuw niet. U hoorde dat net al van Charlotte Brand. En een begrotingsnieuwtje staat in het AD. Dankzij de stevige druk van de tabak- en alcohollobby is de accijnsverhoging op sigaretten en drank deels teruggedraaid. melden Haagse bronnen. Ja, 9 cent extra heffing op tabak. Die werd afgesloten gesproken in het regeerakkoord is van de baan. En de belastingverhoging op alcohol en bier wordt gehalveerd. En dat wordt volgens de krant dan weer betaald... door de frisdrankdrinkers. De belasting op niet-alcoholische dranken... gaat met enkele centen per fles omhoog. De aankoop van 37 joint strike fighters is definitief... na 18-jarige stegel. De knoop is doorgehakt volgens de Telegraaf. Minister Hennis van Defensie maakt dat vandaag in haar visie... op de toekomst van de krijgsmacht bekend. In 2023 moeten dan alle F-16 zijn vervangen door JSF... Aankoop blijft binnen de gereserveerde 4,5 miljard euro. Plus jaarlijks 270 miljoen euro om de toestellen te laten vliegen. En verder gaat de kaasgraaf over de rest van de krijgsmacht. Omdat er wordt bezuinigd komend jaar 350 miljoen euro. Bovenop de 1 miljard aan oude bezuinigingen. 700. Dat getal staat groot en rood op de voorpagina van het AD. Naast de foto van de lachende dame. Het is het aantal mensen dat vandaag hun baan verliest. Net als gisteren en elke dag van het afgelopen jaar. Wij zagen al de hele ochtend... Uh best wel grappige beelden langskomen. Bijvoorbeeld op Sky News. Uh, een rugby speler van de Lions heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. Aan de premier van het Verenigd Koninkrijk. Uh, hij had het vredesteken, oftewel de bunny ears gemaakt... achter David Cameron toen ze officieel poseerden... op de drempel van nummer 10 Downing Street. Werd kennelijk niet zo gewaardeerd. Nee, u moet het maar even bekijken. Het is inderdaad heel komisch. Candid Cameron, zo heet het inmiddels. foto kunt u terugzien op de site van de Engelse krant The Guardian.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 Het voor de los schieten op dieren is niet te rechtvaardigen. Steun ons plan om de hobbyjacht te verbieden. En sluit u nu aan. Partij voor de Hey, ga je mee lunchen? Pff, ik heb nog te veel werk.